De Taliban hebben in een officiële verklaring het begin van het voorjaarsoffensief in Afghanistan aangekondigd. De militaire leiding zegt dat alles zal worden gedaan om de buitenlandse indringers zware verliezen toe te brengen. De Taliban dreigen met zelfmoordaanslagen op militaire bases, regeringsgebouwen en ambassades. Ook willen strijders vaker infiltreren in het leger en meer aanvallen op Afghaanse militairen uitvoeren.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 Staatssecretaris Wekers van Financiën vindt het een sympathiek idee... om een deel van de opbrengst van de staatsloterij aan goede doelen te besteden. Maar hij noemt de kans dat dat daadwerkelijk gebeurt klein. Hij reageert op een oproep van de directeur van de staatsloterij. Die wil het maatschappelijk draagvlak voor de loterij vergroten... door de opbrengst aan goede doelen te besteden. De staatsloterij draagt naast de kansspelbelasting... jaarlijks 100 miljoen euro aan de staat af. Het weer. In het oosten en zuidoosten nog het wolkenvelden. In de rest van het land zonnig. Het is 9 tot 12 graden. Morgen iets warmer, droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het 4 mei-concert met Diederik van Vleuten en Amsterdam Sinfonietta. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl. De Kia Picanto. Een superzuinige auto. Tenminste, zo wordt die verkocht. Maar de werkelijkheid is compleet anders. En de dealer laat de automobilist in de kou staan. Gratis bellen met je vrienden, dat belooft Vodafone. Maar achteraf moet je toch gewoon betalen. En we testen Feta in Griekenland. Vanavond in Kassa. 10 over 7 bij de Vara op Nederland 1. Een replica van de Oranjezaal uit Huis ten Bos bewonderen. Kennis maken met de ontdekker van Rembrandt.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de avond. Hans Smit. Nog een half uur opium vanuit de Foyer van Carré in Amsterdam, Koninklijk Theater Carré. Ja, dat verandert niet natuurlijk okay. dinsdag, denk ik. Dinsdag gebeurt er wel een hoop in de nieuwe kerk. En Annemarie Goedvolk zit hier aan tafel. Zij is verantwoordelijk voor de muziek die dan bij de inhuldiging klinkt. Live wordt uitgevoerd door de muzici. Um, in alle kranten hebben zo ongeveer um, een, een plattegrond van de kerk van aanstaande dinsdag. Waar zit u, weet u het al? <laughs> of zit u niet? Ja, uh, wij zitten uh, deels, wij staan ook deels. Wij zijn met alle muziek in het koor van de kerk uh, gestopt... Achter dat mooie hek. Wat dat is opgeknapt. Hek. Hek. ja, hek. Ja, na, na, na, na het zandstraaldebakel uh, van uh, 1980. Ja, dat is nu weer dus netjes uh, ja. glimmend gepoetst. Ja. Ook aan tafel Jaap Mulders. Hij is uh, ondernemer uh, geweest. Hè. Niet meer, toch? U bent in... Nou, nog een beetje. Nog een beetje. Dat gaat ook nooit over, volgens mij. Als je ondernemer bent, dan hou je dan nooit niet op. dus ga je altijd weer door, ja. Ja. Tot, ja. Maar u zit hier vooral als verzamelaar van Etsen van Rembrandt. Die zijn uh, de komende twee jaar te zien in vijf Nederlandse musea... onder de naam Rembrandt in zwart-wit. Is er één waar van u zegt, die heb ik niet, maar die zou ik graag hebben? Ja, de, de puppy. De puppy? Een klein, ja, een slapend hondje. En die is heel zeldzaam. Enkele keer is hij wel uh, op de markt, maar die, ja, die, die, die staat er hoog op de vlaglijst. Oké, okay, ja. we praten er straks <laughs> uitgebreid over. Eerst even uh, praat ik met uh, Cornald Maas, presentator van Opium Televisie. Vanavond om uh, vijf over half elf. Cornald, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Nog één keer, hè? Ja. Yes. Man, ja inderdaad. Jullie dan is gaan, de vakantie. J, jullie gaan gelukkig nog even door, maar um, om wat voor reden dan ook, zal er we weer omroeppolitiek zijn, is onze laatste al vanavond. Voor Hoereld ja. dan. Wat ga je doen? Uh, nou, uh, op weg nu in de panelbus van jullie naar ons de harde noten, dus of Lentink en Casper van Kooten, die mm -hmm. treden op. Uh, met Sandra Schuurhoff, de uh, royalty watch, en nemen we het culturele nieuws door. Verder, om toch een beetje in koningsfeer nog te blijven, in gesprek met uh, Bastiaan Ragas en Vincent Lindhorst, die aan het Nationaal Toneel verbonden is, over hoe je Willem-Alexander speelt. Want dat hebben ze in het verleden in tv-series gedaan. Ja. En het meest verheug ik me, kan je dat zo zeggen? Misschien toch wel op een gesprek over de film Boven is het Stil, die eerder deze week in première ging in Amsterdam, hier met Jeroen Willems in de hoofdrol, mm -hmm. die in uh, december overleed. Ja. En uh, te gast zijn dan acteur Martijn Lakenmeijer, die daar daarin zijn tegenspeler is, en regisseur Nanouk Leopold. En nou ja, woensdag dat was eigenlijk wel een mooie avond ook toen die film in première ging hier. De directe familie van Jeroen was er niet bij, dus zijn moeder was er niet bij en zijn zus ook niet. Maar wel werd zijn moeder nog geciteerd. Die had de film tijdens een hele kleine voorvertoning eerder gezien. En ze zei, wat ik wel goed snap van moeders, dat ze het wel jammer vond... dat haar zoon zo in eenzaamheid eindigde. Althans in deze film, want dat is natuurlijk de rol die hij speelt. Ja, ja. Het is een mooie film, echt waar. Boven is het stil. We kunnen hem gaan zien in de bioscoop. Ja. Maar eerst uh, vanavond naar uh, Opium Televisie kijken. Vijf over half elf of even over half elf op Nederland 2. En uh, ik zie jou op, op uh, ja, Oerol, hè, op denk Oerol, ik. precies. Ja, tot dan dan. <laughs> Oké, okay, hoi. Dag. Dit is Opium. Ja, Rembrandt van Rijn. Uh, dit keer gaan we het niet hebben over zijn schilderijen, maar over zijn etsen. Dat is een uh, stuk goedkoper, maar betekent dat ook een stuk minder interessant? Ik denk het niet. Gast aan tafel hier, Jaap Mulders, ondernemer. Voormalig zakelijk leider van het Nationale Ballet. Klopt. Ook nog. En, uh, en Rembrandt etsen verzamelaar. W wanneer is dat voor u begonnen, die, die verzamelwoede? Of is er niet sprake van een verzamelwoede? Ja, het is meer een soort bijna een soort ziekte geworden. Maar, uh, het begon er met toen ik een etsplaat een tegenkwam van Rembrandt. En dat zijn vrij zeldzame objecten. En uh, ja, Die kwam ik tegen bij een kunsthandelaar, een bevriende bevriendenhandelaar. En dat was zo'n interessant verhaal dat je een plaat ziet en hebt... die hij echt letterlijk ja. in zijn handen heeft ja, dat gehad. Ja, want een afdruk van een ets, dat kan natuurlijk ja, nog voor iedereen zijn. Ja, dat, dat, dat, kan, dat kan van iedereen zijn. Maar ja. dat is echt, daar zit het DNA van Rembrandt nog aan, bijvoorbeeld. Dat zou, als je de CSI op loslaten, ja, wat, wat, wat, wat, wat voelt u dan als je zo'n ding in je, in je handen nou, hebt? Hij zit achter een glazen plaat. Ik heb hem nooit in handen gehad. Ik durf dat niet eens. Maar uh, je, je kunt zien dat, dat ja, het is gewoon een heel mooi, het is een mooi object is op uh -huh. zichzelf. Ja. Want worden er nu nog afdrukken gemaakt? Ja, van die, ja helaas uh, het wel, Er zijn een aantal plaatsen, u... ja, helaas vind ik wel. Want die zijn veel slechter van kwaliteit. Uh, Zo'n plaat sleekt geleidelijk aan. Ze worden in Amerika zijn een aantal etz-platen weer ondaan van hun, van hun laklaag die er overheen zat. En die worden afgedrukt. Die worden voor veel geld op cruiseschepen in Amerika verkocht. <lacht> niet doen dus. Ja, wel die cruise, maar niet... Uh, het <lacht> op cruiseschepen doet het een beetje denken aan, aan van die bejaardenreizen waar ze ja, maar het verkopen. Misschien er. mensen die er makkelijk intrappen. Je kunt, ja, ja. Je, je kunt nergens checken en, uh, en dan kopen ze die dingen voor een paar duizend dollar. Ja, Want ja. de etsen die u heeft, die zijn van... De, Bijna allemaal van de, uit de 17e eeuw. Dus heel veel waarschijnlijk door Rembrandt zelf afgedrukt. Je weet dat natuurlijk nooit helemaal precies. Er mm. zijn ook een aantal van latere jaren. Maar dan wel zo dat ze nog van goede kwaliteit zijn. Ja. Sommige platen zijn echt ook wel redelijk goed gebleven. Ja, en misschien is het verzekeringstechnisch niet handig om dat te zeggen. Maar wat, wat, wat, kost, wat kost een ads van Rembrandt? Ja, dat is ongelooflijk verschillend. Dat ja. loopt van een paar honderd euro. Ook goede afdrukken, nog van, maar dan wat latere. Tot uh, de duurste, geloof ik, staat ergens ook in het magazine... van, uh, ik geloof, een half miljoen, dikke een half miljoen of, of misschien wel meer. Ja. En het zou tot een, tot een miljoen kunnen lopen. Ja, ja. Want, want u noemt het al, het Rembrandt Magazine ligt hier op tafel. Een prachtige glossy verschenen bij een uh, reizende tentoonstelling langs vijf musea... met meer dan 100 etsen van de meester zelf. Dat staat er netjes boven. Wat, wat, hoe komt dit blad tot stand? Want dat, dat kun je als enkel museum natuurlijk niet zo makkelijk... Nee, dat klopt. Dat is ook het, hele, het leuke eigenlijk van dit project is dat er vijf regionale musea samenwerken... Uh, in Horen, Bergen-op-Zoom, Zutphen, Harlingen en Gouda. Gouda. Dus het hmm. gaat ook echt naar die vijf musea toe. Ja. Uh, en alleen omdat ze goed samenwerken... is toch in deze tijd ook van... We uh, ja. uh, net al het eerste Crowdfunding uur de Heel belangrijk, uh, heeft dat geleid tot een situatie waarin ze zowel een magazine konden uitbrengen... wat toch een behoorlijke investering is. En ook een, een, een toepassing met een tablet. Uh, de bezoekers die binnenkomen krijgen een tablet mee. En daar staat het hele verhaal veel uitgebreider op... dan je op die kleine kaartjes kan zetten. Ah. En natuurlijk het Rijksmuseum heeft nu een heel mooi een nieuw systeem... maar dat is op die hele kleine... kleine iPhones. Dus en is op een grote, beoordeel. echte tablet. Ja. En uh, ja, echt heel interessant. Dus u overklast hiermee het, het Grote Rijksmuseum? Nou, een heel klein beetje wel, ja. <laughs> maar hoe, hoe werkt dat dan? Ik je houdt uh, je, die... je, je, je tablet voor een uh, ads. De ja. ads wordt herkend. Mm -hmm. En dan krijg je of een filmpje, of een tekst, of een uitleg. Op allerlei manieren komt daar... Er is zelfs een toepassing waarbij je vijf verschillen... tussen een geprojecteerd, uh, geprojecteerde ads kan maken en het oorspronkelijke plaatje. Mm. En er zit een... En, uh, mogelijkheid in om de etsen te vergroten. Dat is heel belangrijk, want je kunt hem dus helemaal uit uh, ja, vergroten en daardoor al die details zien. Je hebt geen loop nodig. En de details, daar gaat het om. Hij ja, heeft op enorme kleine millimeters heeft hij die, die etsen gemaakt. Het is echt wat dat betreft zijn het werkelijk wonderbaarlijk mooie stukjes uh, kunst. Maakt dat het ook het, het aantrekkelijke? Ik bedoel, ja. je zou als, als succesvol ondernemer ook ervoor kunnen kiezen om misschien een of twee schilderijen van Rembrandt-Oliverf. Uh, nou, daar dat zitten wel verschillen in. Ja, die zijn, ja. En, en, ja, en, zijn die is misschien iets behoorlijk, ja, behoorlijk begrotelijker. Dat zijn nog behoorlijk begrotelijk En die zijn, zitten bijna allemaal in musea. Een hele enkele keer komen Aha. je op de markt. Deze zijn, uh, etsen komen vrij regelmatig op bij Veilingen. En het leuke vind ik ervan, dat ja, hij er zit zo ontzettend veel in. Ik beschouw hem ook als fotograaf. Hè. Ik, ik, heb, ik zie hem niet als etsen, ik zie hem als fotograaf van de 17e eeuw. En hij heeft daar al, alle elementen van licht en donker. Van de timing, van het plaatje, van, van de, de assenering. Het moment vaak vooral is het gewoon bij de sport. Ja, de sport bestond niet. Maar het is gewoon een fotograaf van dat moment geweest. Een paparazzi-achtige meneer. Uh, ja, en, uh, dat is een benadering en, die ik nog nooit heb gehoord. Ja. Ja. Die goed zo, kijk, ik, niet, geloof ook ik. niet. Nee, nee, is nieuw. Ja. Ja, ik, zo kijk ik tegen hem aan. Dan zie je opeens heel veel nieuwe dingen. En, en wat legt hij dan vast? We hadden het al over dat puppy... Ja, hij legt bijvoorbeeld een moment vast. Uh, als er een, uh, een vader, een blinde vader. wacht op een zoon die thuiskomt. En elke andere kunstenaar zou dan het moment laten zien. waarop die zoon in de handen van de vader valt. Maar hij pakt net een paar seconden ervoor. als die blinde vader opstaat. het spinnewiel omgooit. en dan ook nog eens een keertje buiten de naaste de deur uitkomt. met zijn hand al uitgestoken. Ja, dat is gewoon een briljante manier van fotograferen. Adam en Eva staat, geloof ik, ook in die. In, die, uh, in deze... Uh, in het de blad. In Glossy, dan ja. laat hij hem ook wat oudere mensen zien. En, en ze zitten daar ook helemaal in... zoals ze er in die tijd waarschijnlijk uitgezien hebben. Helemaal, er staat, daar zitten geen Angelina Jolie en Brad Pitt. Maar er staan gewoon normale mensen. Mm -hmm. En dan pakt hij ook een moment... waarvan je zegt, ja dat is niet het... Dat glorieuze moment, maar er is ergens. Ja. Wordt toch er onderhandeld bij wijze van spreken, ja, ja. dat moment pakt. Actie, dat ja. is het. Dat is het wat ja. we zien. Ja, uh, gewone mensen, zegt u, gewone mensen gingen toen ook met elkaar naar bed. Hij heeft ook wat, nogal wat erotische tafereelen. Uh, ja, ja. ja. ja. ja, klopt. ja. ja. Het... dat klopt. Hoe verhoudt dat zich tot zoiets statigs als de nachtwacht bijvoorbeeld? Nou ja, de, de, hij, hij schilderde. Het was echt iemand die, die liet zien hoe, zoals het er toen uitzag. Mm. En er werd toen ook, ja, anders bestonden wij allemaal niet... werden ook die dingen gedaan die hij op sommige etsen neergezet heeft. Inclusief een monnik die het aan het doen is. Dus ja, eh, dat schijnt ook niks van uh, deze tijd te zijn, maar van vroeger ook al. Ja, was het een, een, een, alleen het, het registreren of, of uh, ook een bepaalde kijk op de wereld... die Rembrandt met zijn etsen wilde... Ja, wilde uitdragen misschien. Ja, dat, dat, vind ik, dat moet je echt helemaal in zijn hoofd kruipen. Dat vind ik mm. wel erg moeilijk. Uh, je kunt wel zien dat hij, dat hij echt dingen uh, neerlegde zoals hij ernaar keek. Ja, en dat is wat uh, soms stout, uh, soms verrassende kant. En ja, dat zie je in zijn schilderij trouwens ook terug. Het mm -hmm. ja. zijn vijf relatief kleine musea die, ja. die uh, ja, deelnemen in deze... Ja. Docht. Is daar uh, dat ja, is heel, ja, in in zekere zin bewust gekozen, ja, ja, in zekere zin wel. Omdat de Randstad, en, en met name Amsterdam... daar hebben we al zoveel, Rembrandt. Voor de regionale musea en is dat veel interessanter en veel specialer. Hm. En, uh, want het is bijna ondenkbaar dat er uh, collecties uit het Rijksmuseum... of uit het Rembrandthuis van Etse uh, door de Nederlandse zouden reizen. Dat is bijna niet mogelijk vanwege alle beschermingen... Hm -hmm. wat je moet doen verzekeringen. en de verzekeringen, alles ja. soort zaken. En voor mij is dat wat makkelijker te doen. En daarom is het ook voor die museum natuurlijk heel erg leuk. Omdat echt Rembrandt naar hen toe komt. Ja, het zomaar uitdrukken. Ja. Is, is uh, Rembrandt er overigens rijk mee geworden met die Etsy? Die nee, nou ja, hij, hij is er waarschijnlijk wel rijk mee geworden. Want hij, hij deed het echt om geld mee. Te verdienen. Want dat vergeten we wel eens: die etsen waren toen de manier om juist bekend te worden. Want de schilderijen, die zag niemand. Die hingen ergens op één plek en er was geen methode om dat te laten zien. Behalve door gravures, door, door iets wat je kon afdrukken en ja, verspreiden ja. en een grotere aantallen. En commercieel interessant, natuurlijk. En heel commercieel interessant. Uh, dus heeft hij er zeker heel veel mee verdiend. Maar hij gaf ook erg veel uit, dus hij moest veel verdienen. En is, uiteindelijk is het, dus, uh, het plaatje negatief geweest. Zoals we zo. weten is hij in een faillissement terechtgekomen. Okay, een beetje zoals Lewis Carroll, die ook niet zo goed met geld kon ja, omgaan. Ja, kennelijk. Uh, misschien wel ja, wat gemeen, ja. Eigen aan, aan kunstenaars uh, wellicht. U gaat ze natuurlijk wel missen. Ze zijn niet ja, meer thuis. Ja, nou, er zijn nog een paar over die thuis hangen. En uh, er zijn ook hele mooie kopieën, hè? vergeet dat niet. Uh, ja. Te krijgen, zoals, en dus dat ja even ja. ja, maar u gaat regelmatig kijken in die vijf musea om te zien hoe ze. Ja, het zijn regelmatig uh, ontvangsten. Ik vind het zelf ook heel erg leuk om uh, dan wat meer over de ets te vertellen. Ja, klopt. Ja, en wat is het mooiste verhaal wat wat u zelf zegt? Nou, dat dat detail dat moet je zien. Uh, het olifantje bij Adam en Eva, maar ook de de honderd gulden prent, waarin hij in één prent laat hij het complete. Uh, 19e hoofdstuk van Matthäus uh, zien. Met alle elementen die we kennen van, van de zieken uh, die naar hem toegebracht worden. Laat de kinderen tot mij komen. Tot de Farizeeën die aan het praten zijn. Er zitten ontzettend veel details in. Het is echt prachtig om uh, te zien. Oké, okay, prachtig. Ja, Mulders, dank u wel. Um, even kijken. De expositie is nu te zien in het Westfries Museum in Hoorn. Daarna reist hij verder. Kijk op Rembrandt in zwartwit.nl. En daar ook uh, ziet u meer informatie over die fraaie glossy. Dank u wel. Dit is Radio 1 Opium. Hoge koninklijke gasten, ambassadeurs, vertegenwoordigers uit de samenleving... leden van de Eerste en de Tweede Kamer. Het wordt druk in de Nieuwe Kerk aanstaande dinsdag... bij de inhuldiging van Willem-Alexander. Er ligt een belangrijke taak voor de 164 muzici... die voor de muzikale omlijsting zorgen. Eh, Annemarie Goedvolk hier aan tafel is verantwoordelijk... voor de voor die muzikale invulling van de Verenigde Vergadering... der Staten-Generaal, zoals het heet. Ja, nog drie nachten, dan is het zover. Dat klopt. Doet ja. u een nou oog dicht? Of? Ja, zeker. Ik slaap ja? ontzettend goed. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe komt zo'n programma tot stand? Uh, is dat een kwestie van thuis veel cd'tjes draaien? Ik denk ik, dit is leuk en dit is misschien wat minder leuk? Nou, ik had uh, in ieder geval het geluk dat ik het samen met uh, mijn collega Gemma van Zeventer heb mogen doen. Mm -hmm. uh, dat werkt voor zowel Gemma als mij eigenlijk altijd het beste. Als je een sparringpartner hebt om uh, dingen tegenaan te houden. En uh, waar we voor gezorgd hebben is dat we met heel veel verschillende muzici werken. Uh, wat betekent dat er ook heel veel ideeën worden aangedragen en heel veel uitgewisseld wordt. Uh, en dan ga je inderdaad cd's luisteren daarna. Ja, want om even om het verschil aan te geven met, uh, met uh, 1980. Toen was er één groot orkest, als ik het nu vergis. Ja, dat klopt. Er was een uh, groot orkest en de Maastrichter Staar. Een uh, enorm grote mannenkoor natuurlijk. ja. ja. Uh, ja, dat is wel een andere setting dan, we, dan waar wij voor hebben gekozen. Ja, u, u weet waar u over praat, want u bent uh, uh, al lang verbonden aan het Festival Klassiek in Den Haag. Uh, maar goed, dan ligt het niet meteen voor de hand om hiervoor gevraagd te worden. Hoe gaat dat in zijn werk? Wordt het dan gebeld door iemand van het Koninklijk Huis? Of? Uh, nou, um, Gemma die, uh, die doet al heel lang uh, veel verschillende dingen voor het uh, Nationaal Comité 4 en 5 mei. Um, en vanuit die hoek uh, zijn wij aangedragen als uh, de twee samenstellers hiervoor. En inderdaad, dan uh, wordt je gebeld door de griffier van de Eerste Kamer. En dan moet je toch even nadenken misschien, of niet? Ja, dan uh, vraag je toch nog drie keer. Uh, dus u bedoelt echt uh, de inhuldiging echt ja. in de Nieuwe Kerk. En u bent niet een zwager die mij in de aan het nemen bent? Uh, Inderdaad. U, u, u bent het echt, ja. ja, ja. Uh, u kiest, uh, du, wat ik zei, niet voor één groot orkest... maar vier Amsterdamse ensembles. Klopt, ja. ja welke zijn dat? Uh, het Nederlands Blazersensemble, het Nederlands Kamerkoor... Amsterdam Sinfonietta en een kinderkoor hier uit de stad... een nieuw Amsterdamse kinderkoor. Ja. Ja, dus zeggen mensen in, uh, in uh, Enschede misschien van, hm, allemaal Amsterdams. Ja, dat klopt. Waarom? <laughs> nou, dat is eigenlijk niet eens zo bewust dat het uit Amsterdam komt. Um, waar we voor hebben willen kiezen is... Nederland staat heel erg bekend ook om een hele rijke ensemblecultuur. Dat is heel speciaal voor dit land. Symfonieorkesten heb je eigenlijk overal. Um, maar dat wij van die hele uitgesproken ensembles hebben... met een hele eigen kleur en smaak, dat is wel typisch voor dit land... En uiteraard bij zo'n inhuldiging wil je laten zien waar Nederland groot in is. Uh -huh. En dat zijn eigenlijk die net iets kleinere ensembles. En nou zitten er daar veel van in Amsterdam... En het zijn, wat ze gaan spelen, dat zijn dus, uh, neem ik aan, stukken die ze zelf al op het repertoire hebben, of niet? Ja, deels uh, wat ze op het repertoire hebben. Deels worden er ook stukken speciaal uh, ingestudeerd. Amsterdam Sinfonietta speelt bijvoorbeeld een werk van Van Wassenaar, een Nederlandse componist. Uh, dat studeren ze dan speciaal voor de gelegenheid in. Uh -huh, ja. Um, we, hebben wij een traditie op het gebied van inhuldigingsmuziek? Want ik, ik kan bijvoorbeeld, we kunnen even een stukje Hendel laten, laten horen. In Groot-Brittannië uh, hmm. kennen we dit. Ik zie hem wel binnenkomen, hoor, met die mantel op mijn schouders. Ja, prachtig, op deze muziek. Hè, deze muziek. Ja, ja. Ja. Maar dit is niet wat we gaan horen Nee, dag. dit is niet wat we gaan horen. Ik denk dat een belangrijk verschil is... Uh, wat ik zelf ook de afgelopen weken uitgebreid heb geleerd... is dat wij namelijk geen kroning hebben. Hmm. Uh, u zei het al, het gaat om de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal. Dus is eigenlijk vooral een staatsrechtelijk gebeuren waar we bij zijn. En het is natuurlijk uh, prachtig dat daar muziek bij mag komen. Dat zal zeker kleur en smaak geven aan het geheel. Ja. Maar zoals in Engeland inderdaad een uitgebreide traditie... Uh, zo ontzettend veel echt kroningsmuziek geschreven... Uh, dat hebben wij hier niet. Hm. Nee, nee, nee. En gelukkig hebben we wel heel veel andere mooie muziek... maar ja. niet maar, op maar, maar, deze manier. Maar er, is, er wordt wel een lied van Hendel... Uh, dat wordt wel uh, vertolkt door Klein McFadden, toch? De, ja, de klopt. Dat is echt een prachtig, prachtig lied. Uh, maar dat is ook niet uit een van de uh, coronation anthems van Hendel maar uit een, um, um, een ode die hij heeft geschreven... voor allerlei koninklijke gelegen, gelegenheden. In dus iedereen geval... kan zich aangesproken voelen? Ja, <laughs> eigenlijk wel. Maar in dit geval was het een ode aan koningin Anne. Uh, voor haar verjaardag schreef hij dit uh, prachtige lied. Ja. Ja. Nou Sorry. hebben we natuurlijk ook uh, jonge componisten. We, we hadden hier uh, Joey Raukens hmm. hadden we hier, uh, in de, in de ja. uitzending. Maar ik noem een uh, Marlijn Twaalfhoven of een uh, Mieke Hamel. Ja. Gaan we die ook nog uh, horen? Nee, helaas niet. Nee. Uitgelezen kans. Ja, uitgelezen kans, dat klopt. Maar waarom niet? Ja. Um, we hebben uh, geen kans gehad om een compositieopdracht uit te geven. Is dat dat kort, vind ik heel erg jammer. Ja, ja, dat is echt een kortdag geweest. Um, dus dat heeft helaas niet, uh, niet zo mogen zijn. Als nee. ik dit ooit nog een keer zou mogen doen, dan mag ik graag, iets dan langer graag voor het eerder gevraagd worden, want dat <laughs> zou me echt fantastisch lijken. Ja, en wie zou u dan uitkiezen of mag ik, mag ik dat niet vragen? Dat is moeilijk, hè? Dat is echt heel moeilijk. Ja, dat leg je, ja. je ook meteen vast. Ja. Ja. ja, ja. Nou goed, dan zien we dat tegen die tijd wel als uh, Amalia. Uh, ja. Ja, ja. Ja, toch? Ja. Uh, Julian Andrisen, van hem wel muziek. Klopt. Um, wat, wat gaan we daarvan horen? Daarvan gaan we horen Il Discorso della Corona. En dat is een stuk van Andriese wat inmiddels traditioneel wordt uitgevoerd... bij iedere verenigde vergadering wanneer de koningin of dadelijk de koning binnenkomt. Mm -hmm. um, dus dat is heel fijn. Want dat het is meeste... ook op de derde dinsdag in september. Klopt, ook altijd dat bij ook. Prinsjesdag. Ja. Dat, dat, klinkt dan, dat klinkt zo. De koningin. Het is echt binnenkomstbeziek, ja, toch? Ja, prachtig. Ja, prachtig. Ja. Mooie muziek meneer Mulder. Prachtig. Is het ook ik, u kies, Zou u iets, uh, een stuk wel van u zegt... nou dat moeten we toch ook wel uh, laten horen dinsdag? bij die. Ja, ik, ik, ik zou iets Argentijns gedaan hebben... maar dat is dan meer om het effect van de tranen die je dan zeker krijgt. Maar dat, is, <lacht> misschien nee, maar... dat hebben we al gezond, Jij toch? Wel... Oh, Er, zit, er ja. zit geen bandoneon. Er in. zit nee. helemaal geen Argentijnse muziek ja, in. Het is nee. ook staatsrechtelijk nee. hier. Ze is eergeburgerd. Ja, eergeburgert. ja, <lacht> ja dat, hebben we, dat is voorbij. Ja, het is gewoon nu Nederlandse <lacht> klompen dansen en dergelijke. Nog... Hey, hey, ik zag ook nog dat u heeft uh, de inauguration Waltz van André Rieu... Klopt dat? Uh, die gaat niet uh, tijdens de inhuldiging in de Nee, maar die is, is er wel. Kerk. Die bestaat wel. Had ook ja, gekund natuurlijk die is nog. er. Ja, ja. ja. Nee, het is natuurlijk fantastisch. Rondom ons heen, rondom die nieuwe kerk... gebeurt er ook nog ontzettend veel meer uh, natuurlijk op muzikaal gebied. U wilt maar zeggen, die kan overal worden uitgevoerd... Oh. maar niet in mijn kerk. Nee, niet in deze kerk. Even een klein stukje horen om nee. toch ja, niet idee ja, te graag, krijgen. Graag. Ja, graag, graag. Het is een uh, opname van, uh, van uh, YouTube, dus uh, in de werkelijkheid uh, hoop ik voor meneer Rieu... dat het iets beter klinkt dan dit. Maar, maar die horen dus niet in de kerk. Nee. Waar, waar verheugt u zich het meest op? Gewoon het, het geheel, de, de dag als zodanig. Oeh, dat is, uh, nu blijft het uh, angstig stil op ja. de radio. <laughs> nee, ik verheug me op ontzettend veel dingen. Ik verheug me allereerst op dat wij zitten dus met z'n allen in dat koor... Uh, eigenlijk een beetje weggestopt achter ja, die gouden hekken. Ja, heel stil zijn ook, denk ik, um, ja, als je niet speelt. Nou... Ik verheug me daar nou eigenlijk enorm op. Want we hebben de ensembles in een, uh, een hoefijzervorm neergezet. Dus we zitten met z'n allen steeds naar elkaar te kijken. Mm -hmm. uh, het zijn allemaal verschrikkelijk leuke mensen. Dat hebben we al in de voorbereidende vergaderingen gemerkt. Ja. Dus ik verheug me daar nou eigenlijk ontzettend op... dat wij lekker met z'n allen in dat koor zitten. En ons eigen... Een wereldje daar hebben met die muziek. We hebben je eigen feestje. Eigenlijk. Ja, echt ons eigen feestje. Het ja. is uh, natuurlijk allemaal heel officieel en er kijken heel veel mensen mee. En die spanning mm. voelt iedereen ook wel. Ja. Ja. Uh, maar muci hebben onder elkaar ook altijd vooral heel erg veel plezier. En daar mag ik tussen zitten. Dus volgens mij zit ik op een van de leukste plekken in de kerk. Wat een voorrecht. Dankjewel, je wel. Annemarie volk. succes met de voorbereidingen... voor de inhuldiging, aanstaande dinsdag. Ik meld nog even dat, uh, wat u bent van Festival Klassiek... dat wij van op Radio op Festival Klassiek aanwezig zijn... in Den Haag op zaterdag 22 juni. Gezellig. Ja, gezellig. kijk er <laughs> nu al naar uit. Um, dan hebben wij elke week uh, de 80 seconden, 1 minuut en 20 seconden... Uh, die wij zomaar aan zendheid weggeven aan een, uh, aan een talent. En dat talent, dat zit er ook klaar voor. De 80 seconden van... Aafke Romeijn. Ik weet er zijn, dingen die ik nooit zal durven vragen. Al zou ik nog zo graag weten hoe het was. Zoals die ene ochtend, toen de zon scheen bij de schutting en je zei. Dat je even sigaretten ging halen op de hoek. En soms zie ik foto's waarop je me vasthoudt. En dan zie ik mezelf met een jongetje dat ik het liefst zou willen zeggen. Het is oké, okay, alles, het komt wel. Je toch eens wist hoe het is om jouw kind te zijn, de 80 seconden waren dat van de afke Romeinische zongedietje karakter. Um, ja, vaders die sigaretten gaan halen op de hoek... dan is meestal dat ze ook niet meer terugkomen. Of in dit geval ja, dat wel. was een beetje mijn angst. Maar hij kwam gewoon terug, hoor, tien minuten later. Ja. Ja. Dus het is niet zo dat het nu dat het soort postuumlied is. Hij, hij is er nog steeds. Hij is er nog steeds, ja. Het is wel grappig dat mensen eigenlijk meteen denken dat hij er niet meer is. Maar het is ook heel leuk om liedjes voor mensen te schrijven als ze nog wel ja, er zijn. kunnen ze ervan genieten. Ja. Je bent muzikant, je bent schrijfster en docent in Nederlands. Uh, hoe verhoudt het zingen zich tot het lesgeven? Als je moet kiezen? Um, dat um, meestal, uh, als ik de eerste les binnenkom... dat mijn leerlingen zeggen, als ik ze nog nooit heb lesgegeven... ja, ik ken u van YouTube. Oh. Dat is een beetje hoe het, uh, hoe het gaat. Heb je veel worden. hits daar? Nou ja, blijkbaar uh, googelen kinderen hun docenten... als ze ze nog niet kennen. En dan, ja, dan kom je filmpjes tegen. Ja. En, dan, uh, en dan vragen ze altijd of ik wat wil zingen. En dat ja. doet dan niet. Ja. En dan maakt dat het lesgeven dan ook extra makkelijk? Omdat ze je van YouTube kennen. Dat is misschien wel een goede binnenkomer. Nou ja, je moet nog steeds gewoon ook wel tof zijn in de klas. Anders dan heb je nog steeds een probleem. Goed, tof. En ga je door met de muziek? Absoluut. Ja, het. Er komt een nieuwe cd ook aan? Er komt een nieuwe cd aan, Nederlandstalig. Waar houden we jou in de gaten? Via mijn website, afkromijn.nl. Ik doe veel twitteren en facebooken. En op 5 mei bevrijdingsfestival in Zwolle. Yes. Goed, dank je wel voor het optreden hier, Aafke. Uh, dat betekent dat we ongeveer aan het einde van de Opium zijn gekomen. Dat is bijna één minuut voor half vijf. Um, meld ik nog dat wij natuurlijk volgende week ook weer zijn. Dan muziek van Nienke Laverman. Uh, Jaap Mulders, bedankt nu. En de marie Goedvolk, bedankt voor jullie komst. Uh, ik meld ook nog dat opium.nl ons mailadres is. Dat om vijf uur op Nederland twee. Kunstuur is met meer Rembrandt. Meneer Mulders lid op. Deze week een documentaire van de striptekenaar Tipex. Met vulpotlood maakt hij duizenden tekeningen... voor de stripbiografie van Rembrandt. Um, goed, ik wens je alvast een fijn weekend. Een hele mooie uh, dinsdag. Een mooie uh, koninginnendag, of Koningsdag, zo u wilt. En wij zijn er volgende week weer. Uh, na half vijf op deze zender Radio 1 het sportforum. Met Henry Schut. Henry, wat ga je doen? Ja, goedemiddag. Hi. Als je goed luistert, dan hoor je dat de discussies al begonnen zijn. Oh, die verstommen nu. Iedereen is hier keurig, want als er een <lacht> microfoon aangaat, dan houden ja. ze het nu nog even de mond. Um, het Sportforum met Tom Boot, met Koen Greven van het NRC en met Mart Smeets. En we hebben ook zeer interessante sport van vandaag. Ik zie al opkomen op de Juromat. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Marinder Verkerk op het EK in Budapest... Die gaat op voor de bronzen medaille. En we krijgen ook nog een finale zometeen met de Nederlander. Henk Grol gaat voor goud. Maar eerst het nieuws met Marian Koekoek. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. In de Amerikaanse gevangenis op Guantanamo Bay op Cuba... zijn inmiddels 100 gedetineerden in hongerstaking. 19 van hen worden gedwongen gevoed via een slangetje door de neus. In februari begonnen gevangenen met hun actie... omdat ze zonder proces vastzitten... en niet weten wat er met hen gaat gebeuren. In het atriumziekenhuis in Heerlen wachten zo'n 100 mensen op nieuws over een zwaargewonde vrouw. De vrouw, vermoedelijk van allochtone afkomst, werd vannacht binnengebracht. Vanmorgen waren er al enkele tientallen mensen naar het ziekenhuis gegaan. Het werden er alsmaar meer. Het atriumziekenhuis zegt dat alles rustig verloopt.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 Meer dan ik gisteren had gedacht, maar goed, dat is dan alleen maar gunstig. Er zijn ook wel een paar buitjes ontwikkelingen gekomen, met name vlak bij zee. De duinen worden warm en dan gaat die lucht stijgen. ontstaan wat stapelwolken. Er zijn een paar buitjes gevallen, maar die gaan vanavond verdwijnen. Vannacht is het droog met de opklaringen. Nog wel wolkenvelden in het oosten en zuidoosten van het land. En de temperatuur gaat dalen tot zo'n 0 à 2 graden. Vlak bij de grond kan het overigens wel licht vriezen... En dat betekent dat plantjes die niet tegen de vorst kunnen toch echt nog niet naar buiten kunnen. Morgen flinke zonnige periode, meeste zon in het noorden, meeste wolken in het zuidoosten, maar het blijft droog. Het wordt 13 graden. De wind gaat geleidelijk draaien naar het zuidwesten en trekt in de loop van de dag wel wat aan, met name in het noordwestelijk kustgebied daar kan het matig waaien met windkracht 4. Dan passeert maandag een front met een paar buien aan het eind van de ochtend arriveren die in het westen en aan het eind van de middag verlaten ze het oosten van het land weer. Daarna is het weer droog. en Dat betekent dat koning in de dag droog gaat verlopen met flinke zonnige periode. En dan is het 12 tot 15 graden. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Henry Schut. Goedemiddag, het is langs de lijn op de zaterdagmiddag. Dat betekent ons wekelijkse sportforum. En daarin praten we vandaag met vaste gast Tom Boot... NRC-journalist Koen Greve en Mart Smeets. Onder meer over de historische wedstrijden... nu al in de halve finale van de Champions League. En ook over het wielerklassiekerseizoen. Eh, of beter gezegd, over de afgelopen maand... waarin de voorjaarsklassiekers werden verreden. Maar we gaan nu eerst heel snel naar Budapest. Want daar wordt gejudo'd op het Europees kampioenschap... met een Nederlandse in de strijd om brons. Kees Jonkind. Marinda Verkerk staat op de mat tegen de Franse Audrey Chumio, en dat is de regerend wereldkampioen. En dus op papier een hele zware tegenstander, en dat blijkt ook wel uit de statistieken, head to head, zoals dat wordt genoemd. Uh, ze hebben vier keer eerder tegen elkaar gejudo'd. Verkerk tegen Chumio en vier keer verloor Verkerk. De laatste keer was vorig jaar op het EK in Tjelabinsk. En toen verloor Verkerk de halve finale van deze Chumio. Tumio is een uh, zeer agressieve judoka. Frankrijk was uh, gedoodverfde favoriet voor de Olympische titel, maar haalde dat niet. haalde geen medaille in uh, Londen. En Verkerk, als we naar het scorebord kijken, we zijn halverwege de partij. Er is nog niet gescoord, maar Verkerk heeft wel al twee strafjes tegengekregen. En dat betekent dat ze op haar tellen moet passen. Dat is in de nieuwe uh, uh, regelgeving geen score. Dat zou normaal gesproken Yuko zijn geweest. Maar na Londen heeft de IGF, de internationale judofederatie, uh, de sport aardig op de schop genomen. En dat betekent dat er alleen gescoord kan worden met een techniek. Dus niet meer op straffen. Maar mocht de, de stand gelijk blijven na de reguliere speeltijd, dan tellen wel de straffen. Inmiddels heeft de Kerk er een straf bijgekregen. Dat is haar derde en ook Chemio een straf. En nu is het echt oppassen geblazen met nog 2 minuut 20. Want als Verkerk nu nog een straf krijgt, dan is het Hanse Kommerke, oftewel disqualificatie. En dan is de partij voorbij. Ze probeert hier een, hout, of een schouderworp op twee knieën. Dat is haar specialiteit. Dus ze gaat zelf op twee knieën en probeert de tegenstander over zich heen te trekken. Dat mislukte. De Française cirkelt daar goed langs. Geen scoren. En zo verstrijkt de tijd. Verkerk begon dit toernooi al in de kwartfinale. Maar tien deelnemers in deze klasse tot 78 kilogram. Een mager, een mager resultaat, een mager deelnemersveld. Maar wel goede judoka's. En de kwartfinale verloor ze meteen van de Hongaarse. De thuisfavoriet Abigail Jo. Terwijl nu ook Chumio weer een straf krijgt. Het staat nu 3-2 in straffen. Terwijl er nog geen score op het bord staat. Klinkt een beetje raar. Geen score, het staat 0-0. Maar de straffen zijn aardig opgelopen en Verkerk staat drie straffen tegen twee voor de Française. Weer een goede aanval van Verkerk. Zij moet nu actief zijn, want ze mag geen straf krijgen. En door die activiteit kan de scheidsrechter wel eens denken dat de tegenstander passief is. En dat is natuurlijk wat je wil, zodat het strafaantal oploopt bij de tegenstander. Inmiddels nog anderhalve minuut op de klok. 0-0, maar als het zo blijft, dan zijn de straffen doorslaggevend... En staat Verkerk dus op verlies. Scheidsrechter geeft nu weer een straf aan Chumio. Het staat nu 3-3 in straffen. Dat is nu heel erg spannend. Beide judoka's mogen geen straf meer krijgen. Dan is het voorbij. Chumio krijgt twee keer een straf voor het pakken aan dezelfde kant. Je mag wel aan dezelfde kant dezelfde arm pakken. Maar dat mag niet te lang duren. Dat heeft ze nu twee keer verkeerd gedaan. Schijsrechten zijn heel streng op straf. En hier schoudertechniek van Verkerk. Goed gepareerd weer door de Française. Maar het is duidelijk dat de Nederlandse heel actief is. De duim gaat omhoog bij de Korte, de coach van Marinde Verkerk. Precies een minuut nog. De Française is tijd aan het sprokkelen. Gaat nu rommelen met haar pak. Schijsrechten trapt erin en zegt, jij moet je pak maar eens even uh, goed gaan doen. De Française heeft even wat tijd nodig om bij te komen. Die moet haar plan bijstellen, want ze ziet dat Verkerk veel fanatieker is dan zij. Ze komt nu echt op adem, ze rommelt wat met haar pak. Ook misschien om de aandacht wat af te leiden, want het zou kunnen zijn dat de dus scheidsrechter weer een straf wil geven. Doet hij niet, het is mee. de strijd gaat verder. Verkerk weer met de inzet voor die schouderborg. Voetveeg nu van Verkerk. Ze is goed actief. Ze moet, want ze staat een straf achter. Ze moet een score maken. Een Juko is voldoende. Dus de tegenstander op de zij gooien. Dat is voldoende om in ieder geval een score te maken. En dan sta je ineens weer voor. Het is 3-3 in straffen. Dus ze staat gelijk in straffen. Gelijk in punten. Nu weer die schoudertechniek. Ja, doorrollen. En eens kijken wat de scheidsrechter doet. Wat geeft hij aan? Ja, Bazari voor Verkerk. Wazari met 29 seconden op de klok. Prachtig gedaan. Ze stond een straatlengte achter op straffen en nu staat ze dik voor. 29 seconden. Dit kan de bronzen medaille opleveren voor Verkerk. Ze had al een keer zilver op het EK, dat was in 2010. En nu dan kan ze er een bronzen medaille aan toevoegen. Maar dan moet ze wel de tijd uit judoën. Inmiddels de klok op 16 seconden. Ze, is, ze blijft actief, ze mag natuurlijk geen straf krijgen... Want dan verliest ze alsnog, dan is het Hanse Kommake. Dan heb je wel Wazari, maar dan is het wel disqualificatie. Dus ze moet actief blijven met nog 10 seconden. Dit mag eigenlijk niet meer fout gaan. Maar goed, in judo kan alles. Nog 6 seconden. Maté, zegt de scheidsrechter. 4 seconden op de klok. Hajime mee en daar. Nou we moeten Française snel pakken om nog een score te maken. En dat lukt niet. Daar is het belletje. Bazari voor Verkerk. En zij pakt de bronzen medaille op deze manier op het Europees kampioenschap. Mooi resultaat. Ze verslaat de wereldkampioenen. Ja Kees, en daarmee is deze judodag nog niet voorbij hè, voor Nederland. Want het kan voor die Nederlandse equipe nog mooier worden met Henk Grol. Vertel. Ja, Henk Grol heeft de uh, finale gehaald. Uh, dat is denk ik over een, uh, nou, 20 minuten gaat hij de mat op. En uh, dat is op zich wel weer een, uh, een verhaal, want uh, Grol heeft last van zijn duim. Jo. Hij heeft altijd wat. Ja. Maar uh, kijk, hij werd bijna wereldkampioen met een, uh, een kapotte knie. En uh, nu uh, dus uh, uh, zijn duim. Dat is gebeurd op een training uh, in de week voor, uh, voor dit toernooi. En uh, goed, uh, daar is hij, uh, dat is ingetafd en dat is de hele dag wel een kwestie geweest, want in zijn tweede partij... Uh, tegen de uh, man uit Bosnië-Herzegovina, Mekic. Uh, maakt hij Ippon, maar bij die Ippon blesseert hij die duim weer. Dus uh, nou ja, goed, het, uh, er wordt natuurlijk uh, ernstig ingetaapt. En, uh, ja, goed, hij, de man uh, kan heel veel pijn hebben, dus dat uh, zal ongetwijfeld uh, goed komen straks. En dan uh, gaat hij uh, de finale judo. Is er een inschatting van te maken? Uh, hoeveel partijen zitten er nog tussen? Nou, eens even kijken, we krijgen nu de finale in de klasse uh, tot 78 kilogram. Dan uh, twee partijen om brons in de klasse van Henk Grol. En dan de finale, dus uh, reken uit, uh, een minuut of twintig. Sowieso na vijf. Laten we hopen, niet tijdens het lange journaal. Maar goed, daar hebben Dat we, gaan we geen. Best doen. <laughs> ja. tot straks, Kees. Dan ja. hebben we het ook nog over de andere Nederlanders, want er was ook nog een handjevol anderen. Uh, allemaal uitgeschakeld, overigens. We horen straks hoe het hen exact is vergaan. Dan naar paardensport. Laurens van Lieren is aangeschoven. Laurens, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, de wereldbekerfinale dressuur was vandaag, de kuur op muziek... met titelverdedigster Adelinde Cornelissen. Was zij ook titelfavoriete eigenlijk? Ja, nou, vooraf waren er wel echt twee duidelijke favorieten. Dat was Adelinde en uh, ook de nummer twee van vorig jaar... Uh, Helen Lange Haneberg. En die gingen het wel uitmaken. Uh, een gevaarlijke outsider was dan Edward Gal met Glocks undercover. Laatste tijd ook zeer sterk uh, en ook in, uh, in uh, bos in de laatste kwalificatiewedstrijd, zeg maar, zat die Adelinde al op de hielen. Dus dat was, uh, het was een hele spannende strijd. Vertel, hoe liep het af? Nou, uiteindelijk uh, mochten Duitsers als eerste de baan in. En die zetten een hele gedegen proef neer. Duitse degelijkheid zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Uh, alles klopte en uh, had een hele mooie score van uh, 88 en uh, daarna kwam Edward, die ik ontzettend sterk vond rijden. Echt een prachtige uh, kuur. Uh, bleef toch nog wel 4% achter op Helen Lange Haneberg. Dus kwam op dat moment op de tweede plaats. Met 84, uh, en nog wat. En daarna was als allerlaatste startster uh, Adelinde Cornelis aan de beurt. En die... Uh, reed op zich een hele sterke kuur. Zeker het begin uh, liet ze zien dat ze eigenlijk uh, nog weer beter is... dan, dan uh, in Londen uh, afgelopen zomer. Uh, maar ze had wat kleine storingjes, vooral in de geloppirouet naar links. Uh, die ging tot twee keer toe, eigenlijk ging dat niet helemaal vloeiend. En zo waren er nog wat kleine dingetjes... Uh, waardoor ze toch net niet het niveau haalden van bijvoorbeeld uh, uh, Sertogenbosch... de laatste kwalificatiewedstrijd. En uh, zij bleef 2% achter op Helen Lang Hanenberg. En dus heeft de Duitse de wereldbeker gewonnen en uh, is de kampioen van vorig jaar nu tweede. Ja, zilver voor Nederland en ook brons voor Nederland. Hè? Ja. Uh, maar waarom vind jij dan toch Cornelisse op dit moment beter dan op de Spelen? Want dat laat zich dus in de score niet uitdrukken. Nee, nou, ik zal niet zeggen dat haar uh, overal prestatie beter was. Maar zij heeft uh, de vorm zeg maar, van het paard. Dus, ze liet zien dat hij uh, ontzettend goed in, in vorm was eigenlijk in de eerste paar onderdelen. En uh, zoals de, de, bijvoorbeeld de Piaf, een van zijn sterkere onderdelen... of zijn allersterkste onderdeel, denk ik... die, uh, die is ook wel eens wat, wat minder uit de verf gekomen de laatste tijd... maar die was nu weer subliem. Zeker de eerste, ja, ik denk dat ze daar 9's en 10'en voor moet scoren. Um, en goed, de, de vorm van het paard lijkt dus goed. Alleen, er zaten wat kleine technische haperingen in de nieuwe kuur. Het is de tweede keer dat ze deze nieuwe, nieuwe kuur op muziek rijdt. En uh, ja... Net niet gaat het om de vorm van het moment. ja Die dus, was er niet helemaal. Nee, de verschillen waren zeer klein. En, en, en, ja, dus net niet. Maar het is wel een, een, een kentering... Uh. Damon Hill had in, uh, in Londen nog geen uh, medaille gewonnen. Hele lange Hanenberg met, met dit paard. Hij was nog geen uh, medaillewinnaar. En nu winnen ze wel de wereldbeker. Over Londen gesproken. Waar zijn de Engelsen gebleven in dit hele verhaal? Die in ja, Londen de beste waren. Die hebben het hele Wereldbekerseizoen aan zich uh, voorbij laten gaan. Ah, leuk, na nou, jaar. Ja, ja. <laughs> die zijn aan het feesten denk ik. <laughs> Oké, okay. de overwinning dus naar Duitsland. En er waren wel meer Duitse sporters die deze week wonnen. Daar gaan we het over hebben in ons forum. Laurens, bedankt. Langs de lijn sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. En dan zeg ik goeiemiddag tegen Koen Greven van het NSC, tegen Mart Smeets en tegen Tom Boot... die hier elke week zit en ook op zijn vertrouwde plek. Um, ik begin even anders dan anders. Mart, met het laatste nieuws vanuit het wielrennen. Ik lees voor een bericht van exact 50 minuten geleden. Dus redelijk vers nieuws. Pat McQuaid, zal niet herbenoemd worden als voorzitter... van de Internationale Wielerunie, UCI. Want Ierland heeft zijn kandidatuur ingetrokken... zo meldt VeloNews.com. Om te beginnen, dat is betrouwbaar, denk ik, hè? Ja. VeloNews.com. Ja. Zat dit eraan te komen? Ja. De, het was ongeveer 50-50 binnen de Ierse wielrennersbond. De helft wilde hem steunen, de helft niet. Uh, ze zijn in Ierland zijn ze wel geschrokken van het werk van McQuaid... die eerst Ierland op de kaart heeft gezet... en daarna er een potje van gemaakt heeft. Uh, en de tegen krachten hebben nu gewonnen. Dus ze zullen hem niet voordragen. En dat betekent dat de UCI een nieuwe baas krijgt. Ja, want dit is onomkeerbaar. Als deze beslissing is gevallen... Weet ik, dat weet ik niet. Of dat onomkeerbaar is. Nee, er, er zou nog een, een uitweg kunnen bestaan. Ergens. Nee, maar hij, hij moet voorgedragen worden door zijn, door zijn ja. eigen bond. Ja. Dus als ze hem niet voordragen, kan hij ook niet gekozen worden. Okay, dus als hij, als hij niet genoeg zieltjes gewonnen heeft daar... dan is het einde nou, verhaal. Aangezien van hij kwijt. katholiek is, moet je zieltjes winnen. <laughs> ja, precies. Maar dat is me nogal een disqualificatie dan... als je eigen land niet meer in je gelooft. Als nou, je notabene de voorzitter bent. Een, nee, dat is niet waar. Hij is, hij, hij is voor, de, voor de hele sportwereld is die niet meer geloofwaardig. Dus, dat vind jij ook? Ja, dat, dit... dat vind ik al lang hoor. Ja. Ja. Dit is dus een terechte beslissing. De, of dat terecht is, dat weet ik niet. Dan nou, ga ik over ethische dingen praten. Maar dat, uh, ik, ik had hem ook niet voorgedragen. Ik had gezegd van Pet, aardige man... want het is namelijk een aardige man uh, om mee te praten... maar uh, je hebt er een zootje van gemaakt... Maar is er iemand wel uh, geloofwaardig in, in die wereld? Ja, ben <laughs> nee, ik wel geen voorzitter. Nee, maar. dat hoop ik ook niet voor je, Tom. Uh, ja. Nee, in die, nou, die nou, dat weet ik niet. Uh, de de Bobo-wereld, daar zitten goede en slechte rikken in. Dat, uh, dat, dat weten we. En, en wat die UCI nu moet gaan doen, ja, die moeten schoon schip maken. Dat is duidelijk. Dus met een, uh, met een nieuwe voorzitter lijkt me dat uh, zeer op zijn plaats. Wie zou een goede nieuwe voorzitter zijn? Geen idee. Ik, ik ken die, die, die baasjes niet. Ik heb me eigenlijk nooit met bobo's bezig gehouden. Ik heb geen idee wie dat zou kunnen zijn. Er komt wel weer een Italiaan of er komt wel weer een Zwitser. Ja. Dat de week echt niet. We wachten het rustig af, het nieuws van het moment. Als het officieel is, dan uh, hoort u dat, want dit was nog een uh, citaat... maar het lijkt er dus op dat Pat McQuaid sowieso geen voorzitter meer is van, het, van de UCI... Uh, na, de herverkiezing, of na de nieuwe verkiezingen van later dit jaar. Uh, Mart, we beginnen altijd met het sportmoment van deze week. Wat was jouw moment? Er was een minuut stilte voor de wedstrijd tussen de Boston Celtics en de New York Knicks in Boston. En die sloeg op de elf dagen geleden uh, de tragedie van de bommen. En daar gingen 19.228 mensen gingen daar staan. En op een of andere manier kunnen wij mensen, de mensheid... kan het niet meer opbrengen om een minuut stilte tot een minuut stilte te brengen. Dan zijn er klootzakken die dingen gaan schrijven. En daar erger ik me helemaal gek aan. Hou je harses als je iemand gedenkt. Hou je harses met z'n allen. En ga daar niet als een idioot staan schreeuwen en dat gebeurde. Buitengewoon pijnlijk om dat mee te maken. Ja, nog enig idee wat voor uh, mensen dat waren? Nee, waren politieke nee, dat politieke uh, statements? Nee, nee, of dat anonieme anonieme domkoppen. Ja, ja. Ja, maar, Sportgekken maar die zich niet konden inhouden voor de pijnlijk wedstrijd. Pijnlijk, want je kijkt naar die, naar die minuut. Je, je beleeft die minuut, je voelt die minuut. Het is stil. En dan komen die kreten van de debielen. Komen er. Ja. Vreselijk. Ja. Maar die spelers en de coaches, hebben die er niks van gezegd? Want dat kan ik me voorstellen, op dat moment. Ik zou me gek ergeren, Ton, als je of... daar staat... En, de, en dit soort imbecile ja. verknalt zo'n zo avond. Nou, ik heb het wel eens meegemaakt, ook met een wedstrijd, als het even mag... En toen ben ik naar de microfoon gelopen en heb gezegd... dat wij ons volkomen distancieren van het schoren. He? En dan komt het wel aan, denk ik. Ja, dat, daar stond je onbekend in. Congreven, hm. <laughs> goedemiddag. goedemiddag. Wat was jouw sportmoment van deze week? Ja, goed, deze week staat denk ik vooral in het teken van ja, Bayern München en Dortmund... die Barcelona en Real Madrid ja, echt van de mat hebben geveegd, eigenlijk. Ja. En ja, dus in twee wedstrijden. Uh, ja, ik denk toch dat dat de Duitse competitie hiermee bewijst dat zij echt hele grote stappen hebben gemaakt de laatste jaren. Zowel financieel als sportief misschien wel de macht echt over gaan nemen. En ik of denk, al hebben gedaan. Of misschien nu al hebben gedaan en het wordt heel interessant wat Guardiola volgend jaar bij Bayern München gaat doen, denk ja. ik. Uh, Daar gaan we het zo meteen over hebben, want het is het eerste onderwerp. Uh, Ton, is nog even jouw moment van de week. Ja, heel kort. Uh, Daily Blind heeft tot 2016 met Ajax een contract verlengd. Uh, een is op zich niet vreemd. Maar het is een jongen van 22 jaar die verschrikkelijk onder kritiek heeft gestaan. Heeft dat weer staan. Krijgt nu een zeer contract. Was ook geliefd in het buitenland, zou ik maar zeggen. Speelt in het Nederlands elftal. Petje af voor hem. Waarvan acte ook. Uh, we gaan uh, naar de Champions League. Uh, dat Bayern München een uh, goed team heeft, dat wisten we al een tijdje... Uh, maar uh, dat het in staat zou zijn aan Barcelona volledig van de mat te spelen... dat was deze week een grote verrassing. Een van de uitblinkers in de wedstrijd was Arjen Robben. Hij praat nu over de goede prestaties van dit seizoen. En in het bijzonder tegen Barcelona. Ik denk dat dit uh, misschien de bevestiging is uh, van hoe we, hoe we dit seizoen spelen. En hoe, uh... Ja, hoe goed wij kunnen voetballen en uh, met name als team. We hebben als team gestreden voor elke meter. We hebben ze geen ruimte gegeven. Ja, en dan hebben wij zelf ook kwaliteit naar voren toe. Maar ik denk met name de sleutel tot, uh, tot het succes vandaag was. Ja, dat we gewoon uh, als, als, team, uh, als team gespeeld hebben. Persoonlijk was het ook wel weer een lekker succesje. Uh, op deze manier, uh, op dit toneel, weer, weer zo'n wedstrijd spelen. En uh, nou, denk ik toch wel een lastig seizoen. Uh, ja, lach ik wel een beetje moet ik zeggen. Mantje zit nee te schudden terwijl je naar Europa ja, luistert. het is een waar teamprestatie. En de aansluitende zin is, persoonlijk. Ja? ja. ja, ja je hoorde het ook. Ik ja, ja, ja. ja. geloof wel dat hier een klein knipje in de montage zat. Ja, dat zat, ik moet ik zeggen. Daarom dat. moest ik erom lachen. Maar, uh, ja, maar het was natuurlijk wel zo. Het was een persoonlijk succes, Koen. En natuurlijk vooral het succes van Bayern München. En misschien wel het hele Duitse voetbal. Zeker, ja. Kijk, wat, ze, dat, wat ze dit jaar doen is echt heel erg knap. Vorig jaar stonden ze in de Champions League finale tegen Chelsea. Die wilden ze natuurlijk in eigen huis winnen. Nou ja, we weten allemaal hoe het is afgelopen in een drama van Arjen Robben. Ik had zelf niet verwacht dat ze dit jaar dan eigenlijk nog weer beter zouden spelen. En ja, Een soort modern voetbalspelen, uh, positiespel, maar ook met Duitse kracht. En dat maakte toch wel, en met buitenspelers als Ribéry en Robben zelf... Ja, dat is echt een feest om naar te kijken. Wat is dan Duitse kracht in het voetbal? Nou, kijk, Barcelona heeft dus meer kleinere mannetjes als Xavi Iniesta. Maar zij hebben ook loopwonders als Thomas Muller. Uh, en zo'n hele grote Braziliaan achterin, Dante, die kopsterk is. Een goede keeper, Noyer. Ja, dat ziet allemaal fantastisch uit. Ja, nou moeten we oppassen natuurlijk in het voetbal wat uh, vaak gebeurt. Dat als je één wedstrijd ziet of een paar wedstrijden ziet. Of een paar weken uh, uh, zou je ook nog kunnen zeggen. Um, dat je dan grote conclusies gaat trekken. Maar was dit een week waarin je grote conclusies mag trekken? Ik denk wel een soort markeerpunt. Maar daarmee moet je niet Barcelona gaan afschrijven. Want Messi is 25, dus uh, ja, waarom zouden we die af gaan schrijven? Die heeft nog jaren voor de boeg. Alleen, is dit misschien wel een einde van een, van een team... wat vijf jaar lang heeft gedomineerd? Wat het uh, onder Guardiola ja, het voetbal toch weer heeft vernieuwd. Wat heel veel heeft gedaan, maar... die Duitsers hebben de afgelopen jaren ook enorme stappen gemaakt. En die hebben toch weer hier een antwoord op gevonden. Ja, want is dat wat je hebt gezien deze week? Heb je gezien dat het spel van Barcelona ontleed is, eigenlijk ontkracht en overklast door Bayern München? Dat de sleutel blijkbaar heeft gevonden. Ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. In een eerder stadium heeft de Duitse nationale ploeg... dat eigenlijk ook een beetje met Nederland zelf gedaan op het EK. Hè? Ja. Want ze wisten precies hoe Nederland zou spelen. En Nederland had eigenlijk ja. geen schijn van kans. En nog in een oefenwedstrijd, hè? In, in een, een oefenwedstrijd eerder. Ik, ja. En Nederland speelde het beetje het systeem van Spanje en Barcelona. En ja, de Duitsers hebben, toch, die hebben er heel goed naar gekeken. Die hebben zelf een soort aanvallend voetbal geïntroduceerd. Tien jaar geleden eigenlijk. En ze zijn dat steeds verder gaan ver van maken. En daarbij is ook mooi om te zien dat de club als Bayern München gewoon ja, een, een uh, rijke club is. En uh, ook spelers kan kopen, maar niet met het geld van, uh, van banken of van burgers, maar gewoon zelf. Ja, precies. En daar uh, is een voorbeeld van nog deze week ook. Hè? 37 miljoen voor dortmund spits uh, Götze. Ja, maar ze halen misschien uh, nu al 55 miljoen euro alleen aan de Champions League al binnen. Dus ja, zij kunnen dat doen. Ja. Mart, heb je gekeken deze nee, week? Nee, de helaas, Champions League moet mij overslaan. Want ik had sociale verplichtingen op die avond. En helaas, ik heb ze niet gezien. Dan ga ik naar Ton. Ton, heb jij een Barcelona gezien... dat wel gewoon probeerde zijn spel te spelen, maar het niet lukte? Of was het een Barcelona toch niet helemaal goed in vorm? Nou, sowieso niet in vorm. Maar dat hebben ze laat ik zeggen, het hele jaar al een beetje. Behalve in de Spaanse competitie. Maar dat ligt misschien aan tegenstand. Maar... Uh, volgens mij, en dan kijk ik Koen even aan... zijn ze wel op de terugweg. Messi noem ik dan niet, maar de rest, zal ik maar zeggen. Ja, maar dan noem en... je er ook een. Wat? Dan nou, noem je er ook een. Als Messi niet goed is of niet meedoet... Nee, ja, Messi is niet op de terugweg, nee. dat wil ik zeggen. Nee, maar de... ik zeg dan noem je de... er ook een als Messi niet meedoet of niet goed is. Ja, nou ja, goed. Dan zie je het heel duidelijk natuurlijk. En... Uh... Ja, een ploeg heeft inderdaad altijd fases. Een beginfase, een prestatiefase en een eindfase. Naar mijn idee zitten ze daarin. En dan moet je eigenlijk, en Guardiola heeft het al gezien, uh, ingrijpen voordat je helemaal aan het einde bent. Hè? Guardiola heeft al gezegd: ik wil verjongen, ik wil verversen, ik wil vernieuwen. Hè? En dat gaat, volgens mij gaat dit nu te laat gebeuren. Volgens mij, maar een heleboel zijn het er niet mee eens, zijn ze op de weg naar beneden. De, De eindfase ja. dus. Op weg naar het einde, ja. zeg En in welke fase zit Bayern München dan, Koen? Want ik heb deze week ook verschillende mensen... die vinden dat ze er verstand van hebben, horen zeggen... dat dit pas het begin is. Nou ah ja, dat, ik, ik denk ook dat Guardiola... dit succes nog groter kan gaan maken. Hij kan ook een soort Spaans spel... nog bij Bayern München introduceren... waardoor je een hele mooie mix kan dat krijgen. Een soort tiki-taki Bayern krijgen. Ja, misschien. En, en daarmee ga je misschien nog een stap verder in het ontwikkelen van het voetbal. Want wat we bij Barcelona de afgelopen jaren hebben gezien... sommige mensen vonden het saai. Ik heb dat nooit saai gevonden. is wel echt ja, revolutionair geweest, vond ik. Ja. Ze hadden gewoon, en nu nog hadden ze 64% van het bal bezitten tegen Bayern München. Ja. Ze creëerden dan de kansen. Dat voelde niet. helemaal niet zo. Dat voelde niet zo, maar omdat ze die kansen niet creëerden. Maar ja. als ze die kansen wel creëren... ja. Goed, dan zijn zij ook weer beter. Hè? Ja, je stelde zelf net al bij het noemen van je moment van de week... al de vraag uh, hoe, dat, hoe Guardiola hier dan nu uh, mee aan de slag moet. Ja, geef zelf eens het antwoord. Wat denk je? Nou, ik denk dat hij dit wel als een hele mooie nieuwe uitdaging weer ziet. En ik denk want aan het spel van Bayern München... ik zou nog wel wel verbeterd worden. Het positiespel van de Duitsers is niet zo goed als van de Spanjaarden of van, uh, van Barcelona. Nee, maar ja, deze week is wel gebleken dat dat dan niet per se nodig is. Want 4-0 is wel genoeg toch tegen Barcelona? Ja, maar goed, ik denk hij wil sowieso aanvallend verzorgd voetbal spelen. Dat heeft hij zijn hele leven gedaan. En dat zal hij bij Bayern München uh, verder willen uh, doortrekken, die lijn. Uh, maar het is ook... In het verleden zagen wij bij München als een degelijke Duitse ploeg. Hadden we eigenlijk een beetje hekel aan. Uh, Matthäus, we kennen al die uh, figuren wel. Dat is ook helemaal omgeslagen. Ja, dat scheelt misschien wel natuurlijk dat Arjen Robber dus speelt. Dat wij Nederlanders ook een... Uh... Een man hebben die daar belangrijk is, Ton. Wat vind je van Arjen Robben en zijn ja, ontwikkeling de laatste Robben heeft weken? Fantastisch, ik, ik ging een beetje aan hem twijfelen. Maar hij heeft bijvoorbeeld uh, deze laatste tijd fantastisch gespeeld. En dan is het weer ja, tegen wereldklas aan. Ja. Niet Messi of Ronaldo natuurlijk, maar tegen wereldklas aan. Hè, maar ik wil die twee wedstrijden van die twee Duitse ploegen... toch in samenhang zien. Want het is, uh, laten we zeggen, het resultaat deze wedstrijden... van een lang beleid... Stevens zei al vanaf 1995, 1996. Er wordt gezegd van 2000. Waarbij de opleiding, de technische opleiding vooral uh, gedaan werd. En uh, ik denk dat kwalitatief die spelers van, uh, uh, van Bayern beter zijn dan die van... Uh, van uh, Barcelona. En daarmee sluiten we dit eerste deel van Langs de Lijn af. We gaan naar het nieuws. In het nieuws ook sport, want het ziet ernaar uit dat de EK-finale van Henk Grol gaat vallen tussen 5 uur en 10 over 5. En dan hoort u Kees Jonkin zo zometeen in het NOS-journaal. Uh, als dat niet zo is, zijn wij daarna natuurlijk terug met die finale. En dan hebben we het ook over wielrennen en praten we nog door over voetbal. Bijvoorbeeld over de bijtende Luis Suarez. Tot zo. NOS langs de...